8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Neuroloog Janssen-Steur moet door de Nederlandse justitie worden opgepakt. Dat heeft letselschade-expert Drost gezegd. Hij reageert op het nieuws dat Janssen-Steur in Duitsland werkt. Drost staat bijna 200 oud-patiënten van de neuroloog bij. Tegen Janssen-Steur loopt een omvangrijke strafzaak. In het medisch spectrum Twente stelde hij jarenlang verkeerde diagnoses. Hij vertelde patiënten dat ze ernstige ziektes hadden. Op basis van zijn diagnoses zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. In Nederland mag Jan steur niet meer werken als neuroloog. Formeel mag hij dat wel in het buitenland. CDA-Kamerlid Bruinslot Slot wil dat minister Schippers actie onderneemt... en contact opneemt met de autoriteiten in Duitsland. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd... met extra noodhulp voor de slachtoffers van de storm Sandy... Het huis stelt in eerste instantie bijna 10 miljard dollar beschikbaar. Dat geld maakt deel uit van een groter hulppakket. In totaal gaat het om bijna 60 miljard dollar. Het geld gaat naar duizenden mensen die in oktober schade opliepen door Sandy. De mannen die werden verdacht van brandstichting in een trein bij Breukelen blijken juist te hebben geholpen. Ze hadden niets te maken met het ontstaan van de brand, zegt de politie. De drie zaten vlak bij de brandhaard en werden opgepakt... omdat ze in het treinstel vuurwerk zouden hebben afgestoken. Nu blijken ze juist mensen te hebben geholpen... om uit de brand naar de Intercity te komen. De man die in 2011 militair Laurens Frits in Herkenbos in Limburg... om het leven bracht, is veroordeeld tot tien jaar cel. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de militair... met grof geweld omgebracht, maar kan alleen doodslag worden bewezen. Aanleiding voor de dood zou een langlopend conflict over geld zijn. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of acht. Ook morgen droog en bewolkt. Het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Op de a 50 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Voor Knopend staat 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije rijden geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Zijn je op dit moment altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Robert van Brakel. Goedenavond. Misschien kent u de Groningse dichterzanger Ede Staal. Die zong: Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt altijd wel weer licht. Soms lukt het niet altijd. Maar er zijn mensen die uit een diepdal omhoog kunnen klimmen. en daar niet per se 1 januari als eikpunt voor nodig hebben. In deze eerste week van het nieuwe jaar in twee dingen. Mensen die een nieuwe weg zijn ingeslagen. En vandaag gaat het om twee mensen die niet zomaar iets nieuws gingen doen... maar echt uit dat diepe dal kwamen. Twee jonge defensieveteranen, Anke en Steef. Ze liepen allebei posttraumatische stressstoornissen op door hun werk. Anke Dormans, goedenavond. Goedenavond. Uit het diepe zuiden gekomen. Ja. Uh, wat doe je vandaag de dag? Sportinstructie en schrijfster. Je bent niet meer in de uh, defensiedienst? Nee, nee, al een aantal jaren niet meer. Nee, Daar komen nee. we uitgebreid over te spreken, over, uh, over wat je nu doet... maar ook over wat je uh, gedaan hebt. En ja. Steven is hier, goedenavond. Goedenavond. Steef zonder achternaam. Correct. Waarom mogen luisteraars die achternaam niet weten? Uh, Komt door mijn werk. Ik heb uh, binnen Nederland en buiten Nederland uh, met minder aardige mensen gewerkt. Pittige klusjes... En dan denk je, als ik hem nu zou noemen, zouden ze dat dan nog weten en je opzoeken? Uh, je weet maar nooit. Anke, je hebt in dienst gezeten. Je bent in dienst geweest van uh, defensie in een, in een buitenland. In, uh, uh, uh, een paar buitenlanden zelfs. Waar zat je? Ik heb een half jaar in Bosnië gezeten en vier en een halve maanden in Irak. En dan praten we over welke tijd? Uh, 2002 en 2004, 2005. En wat deed je daar? Ik was, uh, ik werkte bij de geneeskundige dienst. Hospik. Ja, een hospik. Rustig ja. leven, zou ik zeggen? Ja, op zich wel relatief rustig. Bosnië was wel een mooie ervaring, mooie uitzending. Ja, maar ik bedoel, na de storm eigenlijk, hè? Ja, dus ja. dat, dat was, uh, was niet verkeerd. Dat uh, nee. was echt een vredesmissie. Maar ja, je zit wel in Bosnië, in Irak. En hoe voel je je dan? Uh, Bosnië, Bosnië voelde ik me... Niet, niet heel onveilig of zo, dat was echt alleen het mijne gevaar. Maar Irak eh, heeft me toch wel behoorlijk onveilig gevoeld. Waardoor? Ja, de constante dreiging. En wij zaten dan met de verkiezingen. En we hadden zo'n uh, leider uh, op het kamp. Zo'n ja, Iraakse voorman? Ja. En je wist nooit of het goed ging of niet. En, en vond je dat spannend? Ja. ja. Omdat je wist van ja, als het fout gaat, dan kan het goed fout gaan. En achteraf is het allemaal goed gegaan. En dan uh, lach je er een keer om en denk je, nou, het leven gaat weer verder. Ja, dan zou je denken terug in Nederland, uh, zo, dat hebben we gehad. Ja, dat denk je daar op het kanbal. Dus ja. Uh, ja, je, ja, klinkt misschien luguber, maar je maakt er ook grap om. Ja. Dat je zegt, als we ons echt willen hebben, één goede bom en we zijn weg. En dan lach je een keer en je gaat door met je werk. En dat vind je op dat moment heel normaal. Uh -huh. Steef, jij zat in, waar? Heel veel landen ben ik geweest, echt, ja. heel veel landen. Maar uh, wel echt uh, landen waar wat uh, aan wat de hand was natuurlijk. Was. Ja. Dus dan praat je misschien ook wel over Bosnië, dat soort... Uh, Onder andere. Ja. Uh, en uh, welke tijd? Uh, vanaf begin dinsdijd, 1997. Uh, ja. En Anke was hospik. wat deed jij? Uh, Vistik. <laughs> dat is... <laughs> ja. Ja, marinier. Marinier, ja. Maar ik bedoel, dan, dan maakte hij meer dingen mee dan Anke zojuist juist vertelde, neem ik aan. Ja. Wat maakte hij mee? Kun je daar een tipje van de sluier over oplichten? Uh, ja, ik heb echt... Alles wat je op het journaal uh, ziet, heb ik wel meegemaakt. En wat doet dat met een mens? Het maakt je leeg, hol. Dat... wordt uitgehold van binnen. In, in welk opzicht? Ik bedoel, je ziet ernstige dingen. Je doet misschien ook dingen die wat tegen natuurlijk zijn doorgaans. Ja, uh, uh, je, je wordt echt gewoon uitgehold. Je, op dat moment is het je werk. En daarna is het... Ja, hm. dan ga je erover nadenken. Maar praat je nu over gevechtshandelingen, echt? Of, of over schieten op, op mensen of op, op voertuigen? Daar da, laat ik me niet over uit. Uh, Waarom maar, niet? Ga er maar vanuit dat het ja. wel zo... Uh... Ja, maar dat zijn ervaringen uit het buitenland. Ja. En binnenland? Ja. Niet schieten op voertuigen, maar wel op andere vlakken bezig geweest. Uh, uh, Ietsje iets, iets meer in detail? Uh, <kliek> nee, daar kan ik niet over in detail. Uh, maar dat zijn dus ernstige dingen geweest? Het zijn, ja. Laten we zeggen, een opdracht van de Rijksoverheid. Ben jij getuige geweest? Ben je betrokken geweest bij dingen? Waar je dus nu, zoveel jaar later, niet over wilt praten... vanwege mogelijk nog uh, het, het, het wraakgevaar? Ja. Ja. Dan heb je een heavy functie gehad. Ik heb het een en ander uh, meegemaakt. Waar zat jij? In welk onderdeel? Uh, ik heb bij meerdere onderdelen gezeten. Maar uh, voor de kennis heb ik uh, een tijd in Doren gezeten. Dat is... Ja, ik ben geen kenner. Uh, dat is uh, waar het korps specifiek uh, thuis uh, <lacht> zit. Dat is stevig. Ja, ik, ik ga nu maar af op mijn eigen kennis als dienstplichtig soldaat... Uh, viste ik? Ja. Huzaar van Boreel? Hoe staat dat in de hiërarchie? Uh, ja, ja, los van alles. Los van alles, hè? Nou goed, het gaat ook niet om mij. Anke, jij zei net, ik verzorgde gewonden en terug in Nederland. Ja, dan heb je toch iets van, uh, ik ben opgelicht, opgelucht. Maar wat, uh, wat uh, heb jij dan toch overgehouden aan het feit... dat je die uh, excursies in het buitenland hebt moeten maken? Nou, ik, ik kreeg op een gegeven moment wel uh, last van klachten dat ik me heel bedreigd voelde. Ik durfde niet meer naar buiten, bang dat iedereen me dood wilde maken. Uh, Slecht slapen. Ja. En als ik sliep, dan waren het hazenslaapjes. En uh, bij elk geluidje schrok ik wakker of uh, had ik een nachtmerrie. Uh, nieuws kon ik niet meer volgen, vaak nog niet, dat ik... Uh, dat niet wil zien of wil horen wat er allemaal voor ellende in de Omdat wereld is. Omdat je daar is. zelf als het ware op reageert, ja. geestelijk, misschien wel fysiek. Ja, en vooral, uh, vooral ook dingen voorheen, als er over Irak dingen waren... dan kon ik gewoon heel, ja, bijna agressief worden. Dan uh, ook heel hard. Ik had geen medelijden meer. En wat Steef ja. net al zei, je, ja, ja. je voelt je hol van binnen. Ik ja, had... Steef, jij doet niet anders dan ja zeggen nu, hè. bevestigen wat Anke... dat zijn verschijnselen die je erg. herkent. Ja. Ja? Kijk, Anke heeft, ik zeg het oneerbiedig, maar die heeft uh, niet echt uh, dingen meegemaakt. Ze zat wel in een eng gebied en ze vreesde aanslag, maar dat is niet gebeurd. Maar jij hebt in, uh, andere dingen meegemaakt en wat heb jij eraan overgehouden? Uh, nou ja, zoals Anke het al zei, uh, je reageert overal op. Je reageert echt overal op. En hoe, hoe ziet zo'n reactie er dan uit? Het uh, kan uit een schrikreactie zijn, ja? uh, zweten, agressie. Ten opzichte van? Andere mensen. Je hoeft maar één ding verkeerd te doen en uh, je vliegt erop uh, af. Mm -hmm. ja, en ja, dan, uh, als je met geweld omgaat en je geweld aangeleerd is... dan val je daar heel snel in terug. Dat is een groot gevaar natuurlijk voor jezelf ook. Ja, euro... nou, voor mezelf niet, maar voor anderen wel. Ja, maar goed, het is wel een probleem van jou... Ja. Is dat probleem benoemd? He, want ik zei net, twee mensen met een posttraumatische stressstoornis. Is dat officieel ook het etiket dat je erop moet plakken? Uh, voor mij nu wel, ja. Ja? Lang geduurd voordat je het wist? Heel lang. En bij jou Anke? Mij kwamen ze er na drie jaar achter. Maar Defensie nee. wil het nog niet erkennen. Ja. Nee. Maar, maar laten we zeggen, dat, dat is een stoornis tussen de oren. Hè? Zo mag je het toch uh, noemen? Of ja. uit het zich ook fysiek? Nou, ik heb wel fysieke klachten ervan. Ja. Ja, absoluut. Ja, ja. En hoe is, uh... hoe is het bij jou, Steve? Wat uh, je... Ja, bij mij zit het tussen de oren. Maar ja, het uh, uitzicht in wat Anke al zei, slecht slapen. Ja. ja. Dus het wordt niet alleen fysiek, maar ook lichamelijk. Ja, je weerstand wordt minder. Je krijgt allemaal rare klachten. En... Ja. ja. Maar Steve, dat betekent dat je dus dieper en dieper en dieper die put inzakt. Ja. Hoe dieper ben jij gezakt? Uh, verslaafd aan de morfine. Vanwege mijn handicap. Wat is van, je handicap? Ik heb uh, naast de PTSS heb ik uh, dystrofie. Dat is? Uh, een spierziekte. En uh, ja, aan de morfine gezeten. Uh, zwaar verslaafd eraan geweest. Dakloos geworden. Uh, nou, noem maar op. Uh, alle ellende van de zijlijn gezien. Uh, schulden gemaakt. Uh, ik heb echt de hele zijlijn uh, van de samenleving uh, wel gezien. Ja. En jij Anke? Nou, ik had ook op een gegeven moment wel een punt dat ik niet meer wilde leven. En uh, dat de uh, slaappillen bij me stonden. En uh, ja, het had niet verder nee. moeten gaan of ik had ze wel ingenomen. Ja, ja. maar wie, of wat heeft je ervan weerhouden? Mijn broertje. Hoe ging dat? Nou, die had op een gegeven moment van mijn moeder gehoord... dat het echt heel slecht met mij ging. En die belde op. En uh, die zei alleen maar, je doet toch geen gekke dingen. En die angst wat ik in zijn stem hoorde... had ik zo van, nou, ik, ik moet... Ja, dat was mijn wake-up call. Moet ja. mijn beide voeten op de grond komen te staan en doorgaan. Want ik mag hem niet in de steek laten. En telkens als ik die gedachte had van... ik wil er een einde aan maken, ik wil niet meer... dan hoorde ik zijn stem. En dan raapte ik me toch maar bij elkaar en dan ging ik door. ja. Steven, zit daar herkenning in wat zij vertelt? Ja, ik, uh, ik heb me echt mezelf door mijn kop proberen te schieten. Pardon? Uh, net op dat moment uh, stapte er iemand uh, binnen bij mij. En ja, dat is mijn redding geweest. maar, uh, iets, iets meer nog gedetailleerd zonder op sensatie uit te zijn. Maar je zegt, ja, er stapte dus op een bepaald moment iemand bij jou naar binnen. Ja, een hele goede wa vriend. Wat was uh, jij op dat moment dan aan het doen? Uh, ik had mijn afscheidsbrief uh, klaar. Ik had de verzekeringspasjes klaar. Uh, de nummers uh, van mijn bankrekening, pincodes. Ik had het hele setje helemaal klaargemaakt voor degene wie mij zou vinden. Uh, dat alles gewoon goed geregeld was uh, voor mijn kinderen en uh, voor de ja, mijn ja. moeder. Uh, zeg, dan stapt het broertje uh, van Anke, maar in jouw geval een andere reddende engel naar binnen. Wat doet hij met je dan? Uh, hij heeft me weggebracht naar een GGZ-instelling. Daar heb ik een week binnen gezeten. En dat is voor mij mijn keerpunt geweest. Dat is drie jaar geleden. Uh, afgelopen december drie jaar geleden. En uh, ja, afgekikt van de morfine. Uh, flink gereduceerd in gewicht. En, uh, ja. en lacht hij nu. <laughs> ja. Ja. ja, dat waren twee bijzondere momenten. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Branko. En met Anke Dormans en Steve zonder achternaam... om redenen die, die hij uh, zojuist heeft uh, uitgelegd... waarom we zijn achternaam uh, weglaten. We zijn in feite nu, uh, Anke, bij Het Keerpunt. Ja. Jij vindt een reddende engel in de persoon van uh, je broer. Ja. Maar hoe klim je dan uit het dal? Want hij gooit de reddingboei. Maar wat doe je dan zelf? Ja, dan ga je toch maar weer netjes naar therapie... En daar ga je mee verder. En uh, ik heb op een gegeven moment de pen gepakt en ik ben gaan schrijven. Wat heb je geschreven? Uh, alles van me afgeschreven. Waar ik tegenaan liep, wat er in mijn hoofd omging. En uh, uiteindelijk is daar een boek uitgekomen. En had ik zo van, nou, in de hoop dat ik daar anderen mee kon helpen. Omdat het, ik ervaarde toch al als een sluimerende ziekte. Het sloopt erin. En voordat ik het wist, ja, zat ik zo diep onder water dat ik niet meer boven kon komen. En dat hoop ik met dat boek te kunnen voorkomen. Of in ieder geval dat een omgeving kan zeggen: hé, hey, dat herken ik. En misschien moeten ja. we toch eens gaan helpen. Steven Anke is het van zich af uh, gaan schrijven. Uh, je hebt afgekikt van de morfine, uh, zei je. Je hebt ook je hulp uh, gevonden bij de GGZ. Wat ben jij gaan doen? Uh, ik ben andere mensen gaan motiveren om te gaan sporten. Maar dat, dat zeg jij. Terwijl je zelf, zei je net, dystrofie hebt. Dus fysiek toch moeilijk in staat bent misschien om te sporten? Ja, ik kan uh, niet alle sporten meer. Wat kan je wel? Uh, ik kan nog loeihard op een bokssak rammen En uh, <lacht> mensen daarin uh, de wegwijs maken ja. van... hoe je het beste uh, op een zak kan stoten. Ja, een beetje uh, gevechtshandelingen. Ja, hoe je iemand kan uh, afweren. En daar ben ik een beetje mee bezig uh, gegaan. En op een gegeven moment... Uh, ben ik iemand uh, tegengekomen die aan de Highland Games uh, meedeed? Of meedoet? En uh, hele gesprekken gehad. En uh, mede dankzij zijn hulp uh, verder gaan uh, afvallen. Me beter gaan voelen. Zet, dat klinkt alsof je heel zwaar was. 141 kilo. Waarom? Jongen, jong, dat zou je niet zeggen nu, hè? Anker, nee, niet. He, <laughs> dan is het toch uh, gehalveerd. Ja. Er is uh, ruim 60 kilo af. Ja. Zeg maar, je hebt, dus, hebt in de sport een uitlaatklep gevonden voor jezelf... maar bovendien uh, een nuttige functie ten opzichte van anderen. Ja. Is dat ook wat je nodig had? Ja, want je hebt uh, vooruitgang. Iedereen heeft vooruitgang nodig. En waar kan je het beste vooruitgang zien? Dat is met sporten. Als je de ene week 100 meter kan lopen... en die week erop 400 meter... dan is dat meetbaar voor jezelf. Ja. En dan boek je vooruitgang. ja. ja. En vooruitgang is groei. Anke, jij zei net, ik heb het van me afgeschreven in dat ja. boek. Vroeger, uh, of no, no, Noodmeer Onweer, wat was de titel? Vroeger vond ik Onweer Mooi. vroeger, nee. vond, ik... vroeger vond ik Onweer Mooi, ja. Ja, heb ik ook mooi. Ik heb het eigen titel, <racht> dat is wel onder de indruk onweer van het vrouw? Ja, nou, maar goed, jouw verhaal is Vroeger Vond ik Onweer Mooi. Wat, wat, uh, ja. Is daar de dieperliggende gedachte bij? Um... Ja, wel om andere mensen te helpen. Om ook een omgeving wakker te ja. schudden van hey, wat er in iemands hoofd om kan gaan. En hoe dat is. Omdat er vaak toch onbegrip is vanuit de omgeving. En uh, hm. dat ze hebben, ook als ze het woord PTSS horen, nou, dan meen ze gelijk dat je zwaar bent. Ja, dat is dat gestoord syndroom, gestoord he, bent. Post traumatische posttraumatische ja. uh, ja. syndroom. En dat schrikt ja. mensen toch wel af. En dat ik denk van, nou, uh, dat hoeft helemaal niet. Nee, ze gaan heel anders tegen je ja. doen. ja. Ze, ze doen echt heel anders. Geef eens een voorbeeld, Steve. Mensen gaan harde praten tegen je. Uh, ze praten in blokletters. Ja, en je, net als je tegen een algetoon uh, gebrekkig Nederland zelf gaat praten, ja. Ja, zo praten ze ook tegen jou. Ja, dat is eigenaardig natuurlijk. Maar jij hebt een, twe een tweede of misschien wel een derde boek gemaakt: een, een, een prentenboek voor ja. kinderen. Ja. Wat, wat is dat voor boek geworden? Uh, Mama en soldaat heet het. En dat gaat er over een moeder die op missie gaat. En wat een kindje dan mist. En dat is voor echt de allerkleinste. Ja. Vanaf drie, vier jaar. Ja. Want Steve, jij hebt een gezin... Ja. Ik moet zeggen ook gehad voor een deel. Want je relatie is onder druk van alles wat je net uh, hebt verteld. Ook uh, aan Gort gegaan. Ja. Je hebt kinderen. Wisten die wat uh, vader deed? Nee. Tot op de dag van vandaag niet. Uh, wilde je dat niet vertellen? Mocht je het niet zeggen? Ik wil het niet vertellen. Dat is iets voor mij. Ja, maar je zou kunnen zeggen... als ik mijn ervaringen deel met mijn kinderen... en aan wie kan ik het beter vertellen dan aan mijn kinderen... Jawel, maar je moet niet iedereen ermee belasten. Dat zo zag jij het ook. Ja. En wat zouden ze nu zeggen als ze je verhaal horen? Uh, mijn dochter is er nog veel te jong voor. Ja. En mijn zoon uh, begint steeds meer dingen te begrijpen. Ja. En vind je dat prettig dat, je, dat, dat, dat hij het ook weet... Een beetje alvast? Een beetje, ja. Ja, want zij heeft, Anke, heeft dus een boek geschreven voor kinderen uh, van ouders zoals jullie. Ja. Jawel. Hoe maar... nuttig en nodig is dat, denk je? Uh, het kan heel nuttig zijn. Maar ik kijk dus vanuit het standpunt van vader zijnde. Hé, hey, met je vader is niks mis. Ja? Ik ben nog steeds jouw vader. En in mijn vaderschap verandert niks. Nee. Wat niet mag, mag niet. En als je het toch doet, krijg je straf. Heeft Defensie, Anke, jou geholpen? Want Defensie doet, dacht ik aan nazorg, hè? van, van uh, uitgezondenen die hmm. tegen problemen aanlopen. Nou gaat even <laughs> lachen, maar die komt zo hoor. Die, ik, ik vermoed al ja, wat hij gaat zeggen. Een lastige vraag. Nou, ik heb nou. wel uh, psychische hulp gekregen vanuit Defensie. Dat wel. Maar... Uh, ja, verder laat Defensie je eigenlijk behoorlijk in de kou staan. Terwijl ze weten wat je hebt en ja. wat je voor ze gedaan hebt. Ja, maar ze herkennen het niet. Dit, uh, dit specifieke geval, dit, dit posttraumatische stresssyndroom. Ja, herkennen niet. ze niet. Ze hebben me wel mijn ontslagreden veranderd in de ontslagwege ziekte. Ja. Maakt dat uh, nog wat uit? Of, uh, ja. Ja. Wat, wat, ja. Ja, omdat ik dan, uh, is het voor mij, heb ik nog meer op papier staan... dat het echt vanuit Defensie is gekomen en kan ik uiteindelijk een militair invaliditeitspensioen aanvragen. Even. En dat hebben ze dus afgewezen. En dat ben ik nu aan het vechten. Ah, ja. Hoe is dat bij jou gegaan, Steven? Ik ik nu heb hem... even de lach verklaren. Ja, ik heb hem uh, hm? na een hele lange tijd uh, knokken. Uh, vijf jaar heb ik ervoor moeten knokken. Heb ik uh, mijn invaliditeitspensioen. Van defensie. En uh, ja. Het lag... Uh, welke hulp? Ze haalt het niet uit je hoofd. Nee. Zo vaak je erover praat. Nee. Je, je moet het, Mensen begrijpen het niet. Als je het niet mee hebt gemaakt, begrijp je het niet. Nee, maar je zou zeggen. Mensen die op dat vakgebied opereren. dus jouw mensen, de defensiemensen. die zouden het juist wel moeten begrijpen. Nee. Nee. <laughs> die hebben daarvoor nee. geleerd. die hebben daarvoor in het veld gestaan. Nee. Sommigen zijn nog niet eens op uitzending geweest. En kunnen hele goede psychologen zijn, maar de eerste psycholoog... op het moment dat, dat het bij mij misging, ging ook alles mis. Dus ik reed mijn auto in de prak, mijn relatie liep stuk, vriendschap liep een ja. stuk. Dus de aandacht ging daarna uit. Die Griet die ik tegenover me had zitten, had nooit een uitzending meegemaakt. Het is niet je vriendin, hoor ik al. Nee, nee. Uh, ze bedoelden het heel goed, maar zo snel dat zij over uitzending begon... wist ik het gesprek zo te leiden dat het ergens anders over ging. En daar had zij doorheen moeten prikken, want daar is zij psycholoog voor. En dat heeft zij niet gedaan. Dus na anderhalf jaar intensief therapie en op het moment dat het slecht ging... kreeg ik te horen, nou, ik ga naar een andere afdeling. Maar ik denk dat je het wel gaat redden. Daar is het gat van de deur. Ja. We, we Kink, hebben, heel uh, Ja, je klinkt jou bekend in de oren. Ja. Maar, maar we hebben hier toch, meen ik zelfs, het centrum 4045 steef. Dat is in Oostgeest. In mijn ja. jeugd was dat professor Bastiaans, als ik me niet vergis... die um, oorlogsgetraumatiseerde ging helpen. Weliswaar, geloof ik, met LSD. Dat was nogal uh, discutabel. Maar hij kreeg de mensen aan het praten. En uiteindelijk leidde die ze doorgaans naar een oplossing. Dus dat centrum bestaat nog. Ja, Het centrum bestaat nog, maar ik, ik ben er heilig van overtuigd dat de oplossing toch bij jezelf ligt. En wat, wat is dat dan? Want jij zegt, ja, ik stond ook, ik stond ook op het punt van zelfmoord, totdat mijn uh, bekende aanbelde en me de, de weg naar boven wees. Wat, wat is de oplossing in jezelf dan? Uh, die mensen, die zijn zoals haar broertje, die zijn echt daadwerkelijk betrokken. Ja. ja die weten ja, als geen ander hoe jij bent. He, en uh, daar ben je gewoon een nummer. Nou goed, Defensie uh, kan dit in de zak steken. Heb jij het gevoel, uh, Steef, ik ben er toch uit, uitgeklommen... en met wat ik nu doe, met mijn sport, met die VW games ook... Uh, ben ik op de goede weg? Ja. Dat is wat ik je... geniet uh, van elke seconde de geluid. Ah ja? Wat fijn. En Anke, hoe is het met jou dan? Uh, uh, jij schrijft nu, uh, uh, je hebt ook een droom, neem ik aan, dat je zegt ja. van ja... Weet je, je, je begint om het van je af te schrijven. En daarna komt er nog, nog een boek. Ja. Want je denkt, nou ja, ik moet niet alleen maar dingen van me afschrijven. Ik moet ook iets literairs nalaten. Ja. Maar is dat een droom van je? Ja, ik hoop ooit wel door te kunnen breken. Als en wie is, dan je, wie is dan je voorbeeld in dat opzicht? Uh, heb je die? Uh, ja, Annie M. G. Daar heb ik wel uh, een groot voorbeeld aan. Carrie Slee. Ja. Maar natuurlijk ook uh, J.K. Rowling. Gewoon het verhaal wat daarachter zit, uh, hoe het bij haar is begonnen. Ik denk, ja, zij is gewoon door blijven gaan. En dit is gelukt en vooral die doorzettingsvermogen. Ja, steef, ja. jij hebt ook dromen, neem ik aan. Je weet dat een aantal dromen in duigen is gevallen door je fysieke uh, beperking. Ik leef nu uh, van dag tot dag. Ik kijk niet naar morgen. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Uh, aan de andere kant. Je moet in het leven ook doelen hebben. Jawel. En die liggen soms wat verder dan de dag van morgen. Ik bedoel, de horizon ligt niet altijd bij uh, de taal? Maar het belangrijke. heb ik al... Ik heb uh, twee kinderen. twee ja. dus schatten van kinderen. Ja. Dus ja, uh, mijn leven is uh, op dat vlak uh, compleet. En alles wat er extra bij komt, is mooi meegenomen. Heb, je, uh, heb jij angst dat je terug kan vallen? Uh, ik heb nooit geen angst. Hoe komt dat? Ik bedoel, heb je, dat, heb, je dat, heb je dat al lang? Of is, nee, dat, is dat gekomen dat is door de, de ontwikkeling? De PTSS. Is dat zo? Ja. Herken jij dat anker? Nee, nee, dat herken ik niet, dat stukje. Ja, op zich, ik heb ook mijn momenten dat ik geen angst ken. En uh, ja, soms uh, het, ook echt de grens op ga zoeken wat, wat gevaarlijk is en wat niet. Ja. Maar ik heb wel angst van, uh, om terug te vallen. Jawel. En hoe probeer je dat dan te voorkomen? Door toch iedere keer uh, erover te praten. Door uh, ja, eigenlijk wat je zegt per dag te bekijken. Pas hmm. als ik ochtends opsta, weet ik wat voor een dag dat het gaat worden. En dat kan een goede of een slechte dag zijn. Uh, Steen vertelde net zijn kinderen, hè, die, uh, die weten niets of een heel klein beetje. Ja. En, en zijn zoon begint te vragen, hè, zei je. Ja, die begint te vragen. Jij hebt een boekje geschreven, Mama is soldaat. Ja. Daarmee... Uh, kun je kinderen als van Steef, als het ware, ook eh, min of meer vertellen... wat vader en moeder aan het doen is. Al ja. zal het niet specifiek tot in detail kloppen. Ja, inderdaad. Maar dat is ook, ook de bedoeling van het prentenboek geweest... om eh, het bespreekbaar te maken aan de hand van prenten en korte stukjes tekst. Daar kan je dan weer vragen kunnen er ja. komen. Maar het is niet de bedoeling dat, dat een ouder dan alles gaat vertellen of zo... Dat zou, Alleen, het wel, dat zou het wel een handvat kunnen zijn, uh, Steve, denk je, voor, voor kinderen van uh, soldatenouders? Uh, het zou heel goed uh, kunnen zijn. Het legt, er zelf, het legt aan hoe je er zelf in staat. Ja. ja kijk, eh. Ik ben een beetje kritisch, hoor. Ja, niet elke uh, militair uh, maakt hetzelfde mee. Dat begrijp ik. Ja. En daarvoor is het heel moeilijk om uit te leggen: hé, hey, ik heb dit gedaan. Ja. ja en dat heeft deze impact op mij. Nou ja, maar zij geeft wel ongeveer aan een vakgebied waar vader of moeder uh, in opereert. En dat, dat is een houvast voor kinderen. Hè? Dan hoef ja. vader helemaal niks te vertellen of moeder. Maar dan hoef je alleen maar dat boekje te geven. En zeg je, nou, uh, dit is het ongeveer. De details hoor je later of nooit. Nooit. <laughs> ja, maar ik zou mijn kinderen ook niet snel, als ik daar later kinderen heb, ook niet vroeger vond ik het wel mooi laten lezen. Omdat daar sommige dingen. Denk ik nee. Ben ik bang dat ze anders tegen me aan gaan kijken. En dat ik denk nee nou ja. dat wil ik ja. niet. Hallo. Ik, ik wil je geen illusie ontnemen. Maar dat nee, boek is zo ze te vinden. Dan gaan ze even ooit... naar zoeken. En, uh... Nee maar ze zullen het geheim ooit wel lezen. Ja. of zo. Maar ik kan me voorstellen wat Steven ja. bedoelt. Ja, ja. Ja. Steven. Uh, hoe, hoe sta jij nu in dit nieuwe jaar. Als je je gemoedstoestand zou uh, willen zeggen. Uh, positief. Ja positief. met een vleugje negativiteit er af en toe doorheen. Maar hé. Daar valt mee te leven. Ja, weet je, je hebt zwart nodig om wit te kunnen zien. Ik wens jou een heel mooi 2013, Anke. En hoe sta jij erin? Ja, ook goed. Ook positief. Ja. Ja, en je lacht er ook bij. Dus ja. uh, ik bedoel, ik geloof het allemaal wat ja. je zegt. Ik wens jou ook een heel mooi 2013. Dank je, ja. en, Mooi dat jullie dit verhaal uh, wilden vertellen. Ter bemoediging van al diegenen die denken... Ah, en wat moet ik er nou toch mee? En, uh, het wordt allemaal niks. Er zit dus blijkbaar toch licht aan het eind van de tunnel. Absoluut. Als je wilt en als je kunt, hè, dan moeten we erbij zeggen. Ja. Dank jullie wel voor dit uh, mooie half uur. Twee dingen voor vanavond. Op de site kunt u reacties achterlaten. Tweedingen.nl, meer informatie ook over de gasten. Zo dadelijk, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Goedenavond, het is de vrijdagavondshow. Dat betekent goedkope bolnoten, bier, wijn en hele leuke gasten. Boris van der Ham is er weer. eens. Maresco Hulsje is er, daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben het over, natuurlijk over Rafa. Sylvia en ah. Boris neemt het nu al voor de verkeerde partij op... maar we zeggen niet wie. <laughs> en we hebben het over uh, supersnelrecht. Moet dat onmiddellijk weg of is er nog een kans daarvoor? Dat allemaal, en natuurlijk mijn man Erik Corton naast mij. Hi. Hi. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Eerst Juri Stubinitski. Radio 1, het NOS-journaal. Na een woningoverval in Breda zijn een agent en de bewoner van het huis... vanavond gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens de zoektocht naar de twee overvallers... werd de motoragent gestoken met een mes. Het gebeurde op een paar honderd meter van de woning. Het is nog niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. CDA-kamerlid Bruins Slot wil dat minister Schippers actie onderneemt... in de zaak van de omstreden neuroloog Jansen Steur. Schippers moet van het CDA contact opnemen met de autoriteiten in Duitsland... Daar is Janssen-Steur weer aan het werk gegaan in een ziekenhuis. In Nederland loopt een strafzaak tegen hem... onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren... terwijl dat niet zo was. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd... met extra noodhulp voor de slachtoffers van de storm Sandy. Er wordt bijna 10 miljard dollar beschikbaar gesteld. Dat geld maakt deel uit van een groter hulppakket van bijna 60 miljard. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 In het nieuwe jaar dansen wij dit, dit ja, liedje door. Zeker. Heerlijk dansen. Iedere vrijdag sluiten we ook in het nieuwe jaar. BNN Today af. De Nieuwsweek sluiten we af. En het doen we met uitgesproken gasten, spraakmakende onderwerpen en hele goede muziek. Ik ben inmiddels alweer bijna bijgekomen van het nieuws van afgelopen woensdag. Wat jij Erik? Wat zeg je? Ik was even ergens anders mee <laughs> bezig. Ik Ga, heb het gemist. we gaan het erover hebben. Het showbiz-koppel, de bekkampjes, die zijn uit elkaar tenminste. Onze bekkamp, Sylvie en Rafael van der Vaartse gaan scheiden. Daar hebben we het over, maar we benaderen het vanuit een aparte hoek. Dat zal je zo meteen wel merken. En we hebben het ook nog over dat andere grote nieuws van deze week. Het supersnelweg. De, deze weken leiden de discussie weer op. Werkt het, werkt het niet? Ook daar hebben we het over. Luc, die heeft even een welverdiende vakantie. Dus is Lizzy hier naast mij en die heeft het hele week het nieuws gevolgd. En weer wat opmerkelijke dingen uitgehaald. Ja, een heleboel opmerkelijke uitspraken deze week. We dachten je bijvoorbeeld van Sylvie van der Vaart... die in haar column in Gracia schrijft dat er oud en nieuw feest een knalfuif was? Nou, we weten nu wat ze daarmee bedoelt. Maar de meest opmerkelijke uitspraak vond ik toch wel die van Daryl. En Daryl die zat onterecht vast omdat hij en zijn vrienden... werden verdacht van de brand in de trein afgelopen woensdag... En dit is wat de politie aan hem en zijn vrienden gaf toen ze na 24 uur werden vrijgelaten. We hebben een buskaart gekregen en uh, zoek hem maar uit. Oh, nee. de buskaart? En we moesten nog in Amsterdam om onze telefoon op te halen. Ja, zometeen meer. <laughs> uh, er is even geen sportnieuws, want de sport heeft ook vakantie. Dus Erik... De sportvakantie. Ja, Wordt dat er niet moet gesport? af en toe. Nee, niets aan sport. We gaan gelijk naar de gasten. Zeker. De gasten, ja, daar komt hij hoor. Tien jaar lang was hij tweede Kamerlid voor D66. Sinds kort is hij voorzitter van het Humanistisch Verbond... maar werd wel ooit tweede bij de Nationale Bijbeltest. Dat is op zich gezegd uh, pikant. En daarnaast is hij <laughs> ook nog schrijver, zzp'er en acteur... een vaste gast bij BNN Today, Boris van der Ham. Hallo. Tweede bij de Nationale Bijbeltest. De schaamte, Boris van der Ham. En tweede bij de Nationale Geschiedenisquiz en eerste bij de bespuiten en Slikken BNN IQ-test. <laughs> nee, ik ben van alle Je, je hebt het wel goed gemaakt, daarmee. Ja. Ja, je was weer druk uh, uh, uh, aan het atheïsten deze week, hè? Nou ja, deze week, zo rond uh, kerst, zie je altijd een enorme gefit tussen atheïsten en, en een beetje orthodox christenen. Maar ook over de islam gaat het natuurlijk. En uh, als uh, voorzitter inderdaad van het Humanistisch Verbond. Uh, dat is een beetje de club voor vrijzinnigen, maar ook atheïsten en agnosten, Heb ik iets geschreven in de Volkskrant onder andere over... Ja, dat, dat, we, dat het wel een beetje minder mag met voortdurend dat gekat heen en weer. Um, en dat, we, um, dat ook die, die beschuldiging van heel veel orthodox christenen... richting mensen die uh, niet gelovig zijn, uh, niet heel gesteekhoudend zijn. Hè. Er zijn heel veel christenen die zeggen... ja, ons wordt alles afgepakt en ik koop zondag enzovoort. En dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen... je hoeft niet te winkelen op zondag. Je christen, mag ook kiezen om thuis te zijn. He. Ja, maar dat is leuk, dus he? echt onzin. Het gaat, het gaat erom dat, um, uh, dat iedereen zijn eigen keuzes mag maken. En als je je zondag op een, een of andere manier wil invullen, of naar de kerk of gaan winkelen. Laat het mensen in hemelsruim nee. zelf uitmaken. Arjen, Arjen Lubach heeft vanmorgen nog een kleine duidelijk mooi zakje stuk gedaan. in de Volkskrant. Heb, heb ik nog niet gelezen. Oh, dat zou ik dan vooral even doen. Ja, okay. Je had een leuke een, een fitty op Twitter, geloof Ach, ik. Er zit in liggen in een kleine splagaat, zou ik maar zeggen, met, uh, um, met een paar... Uh, volgens mij zijn het wat orthodoxe christenen. Ja. ja, er zijn namelijk L heel veel mensen die christelijk zijn... en helemaal niet zo, zo streng denken nee. als bijvoorbeeld de SGP en de ChristenUnie. Dus uh, laten we ze ook niet allemaal over één kamp sereren. Dat we dat vooral niet doen. Goed, Erik kortom. Ja. Erik, trouwens even tussendoor, voordat nou. we naar de volgende gasten gaan. Um, de muziek, de, de kerst hebben we gehad. Ja. Uh, wat heb je Die wat was is leuk, het? toch? Ik vond de kerst leuk. Ja, nee, ja dat was, was, leuk. was ver, wat, verrassend leuk. Wat ze dank. Ja. Want ik, ik heb het helemaal niet met kerstmuziek, maar met kerst, de afgelopen kerst heb ik een keer mijn, mijn, mijn, mijn best erop gedaan. Wat ik nou doe, ik ga nou een beetje, beetje vooruitkijken. Want uh, zijn, de BBC komt altijd met zo'n lijst van uh, de, de, de ja. acts die het gaan worden. En die mm -hmm. hebben het best wel vaak goed. Dus daar heb ik er twee van meegenomen die erg leuk zijn. Um, en ik heb um, een kleine vooruitblik ook naar uh, aankomend weekend van de Instituur de Noorderslag. Aha. En daar staat Finland Centraal en ik heb een Finse artiest meegenomen. Althans op uh, het cd dan, want anders dan... Uh... Moest hij maar een vliegtuig en dat konden we niet betalen. Ben je, ja, een beetje burkachtig, denk ik dan. Oh, Helemaal niet. Nee, okay. Het is een ongelooflijk lekkere goza. Oh, ja, maar dat je hem dan weer niet. Uh, nou ja. Ja, de tweede gast, Terek. De tweede gast, want waarschijnlijk ken je haar van de televisie. Zij deed onder andere lijn 5: Looking Good en het familieportret. En daarnaast nog heel veel meer natuurlijk. Maar daarnaast is zij op dit moment vooral een relatie- en scheidingscoach. Drie keer raden waarom zij hier aan tafel zit. En zij schreef het boek, ja, ik wil. Ik heb het over die nog minder dan een coach en presentatrice, Mariska Hulscher. Mariska, goed dat je er bent. Goedenavond. Dankjewel. Ben jij in, in verband met de scheiding helemaal plat gebeld deze week? Ja, uh, ja, dat zeker. En uh, dat blijkt maar weer hoe uh, ja, dat de gemoederen toch bezighoudt. En uh, ik las vanavond in het NRC eigenlijk een hele uitleg. Uh, want waarom uh, houden zeg maar, de zogenaamde serieuze bladen zich ermee bezig? Die uh, wilden zich kennelijk verantwoorden voor het feit dat ze dit nieuws ook gingen melden. Maar ik denk dat uh, heftige gebeurtenissen leven in Nederland. Of het nou gaat om, om, om politieke scheiding of een scheiding van mensen waarvan we allemaal denken van nou die hebben het toch helemaal geweldig. En als dat dan bij hun kapot gaat. Kan het misschien ook bij ons kapot gaan. Het appelleert een beetje aan uh, het gevoel van uh, een gebrek aan veiligheid... die we denk ik voelen in deze tijd. En uh, ja, nou ja, ja. dan uh, is dit uh, iets uh, waarop we ons willen focussen blijven. Maar gebrek aan blijkbaar. veiligheid, dat we, we denken... En daar zat dat tenminste goed, en dan gaat dat kapot, dan kan alles kapot. Zoiets. Ja, en tegelijkertijd kapot, ook een vorm van blijdschap. Want niets is wat het lijkt, denken mm. we dan. Hè? Dat, dat, hey, kan dat ook is een nou prettig een... gevoel geven hey, van ik, mensen. Ik vertel dat aan een vriendinnetje, en die wist het nog niet. Die zei: Wat? Zei ze dit op een betere manier had ik 2013 niet kunnen beginnen. Ja, ja want het, als het bij jezelf ja, nou niet totaal, zo lekker gaat... Ja, totaal leefvermaak. He, nou, en, dus en, en in dat verhaal, wereldje ja. ziet er iedereen dan geweldig en prachtig en mooi... en er wordt veel geld verdiend. En dan zijn ze ook nog gelukkig. Ja. Maar, maar ook wel bij, bij Sylvie, en, Sylvie van der Vaart... Um, was het ook wel, denk ik, een gevoel van... zie je wel... Uh, want, dat, uh, want dat hebben ook heel veel mensen bij dit koppel... van niet het ideale koppel, maar meer van... ik vond het al een beetje verdacht. Dat hebben heel veel mensen ook. Dat zag je in ieder geval op de social media. Wat was je dan verdacht? Ja, nou ja, een Dat kan niet goed gaan. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. We hebben nog een gast, Erik. Zeker wel, want hij begeeft zich dagelijks tussen de criminelen... Zou je niet zeggen als je hem <laughs> zo ziet zitten. Hij doet regelmatig supersnelrechtzaak. Ik kijk of hij hier aan tafel ook zo supersnel is. Hij uh, heeft de discussie hierover, hierover over dat supersnelrecht... dan ook op de voet gevolgd. Strafrechtadvocaat Michi Kuip, goedenavond. goedenavond. Strak in het pak. Nou, het jasje is inmiddels over de Strak stoel Strak in de stropdas. Mag, mag los hoor, wat jij wil. Wie weet, zometeen nog. Wat ah, ja. we mogen brengen. Ja. Het, het wordt hier heel warm, kan ik je melden. Ook allemaal te zien trouwens op de webcam radio1.nl. Ik wou zeggen, daar was ik al bang voor. Ja. Is dat daar? <laughs> pas Is op hè. Van alle kanten zie je trouwens ook uh, Boris van Ham in zijn Mart -Smeets trui je al vertreft, uh, Mart. Absoluut. Ja, dat is ook mijn doel in het is leven. Je, dus je ja. Ik durf te wedden dat hij uitgaat zometeen. Want het is hier nu al niet te harde. Ah, dan ga ik proberen om zo lang mogelijk ah, uit. uit te houden. Het streven is tenminste bij twee mensen één kledingstuk uit. Ik vind het een mooiste. Ik ik zet een punt achter de week. Gaan we beginnen? Met, met, een, geboorte. met een geboorteplaatje. Oh. Ja, want uh, veel telesi-gitarist van de band Mook... en zijn Annemiek Schollaart... Uh, zijn, André in, zijn uh, um, op... Uh, was na tweede kerstdag. Nou nee, ja, in ieder geval daar ergens omtrent. Eh, vader en moeder geworden voor het eerst van hun leven. Van een dochter, Jet. En toen dacht ik, ja, ik ken ze allebei. En toen dacht ik, laat ik nou eens gewoon een plaatje op Radio 1 draaien... van de band Moak voor Jet. Om haar welkom te heten op deze wereld. Want er zijn nog een hoop lessen te leren. Dit is Lessons to Learn van Moak. You can count on anything. But you can count on me to let you down and i can't believe my luck when you said you were glad i was always around Jet Tilly dus van Nederlands hm. bodem hoorde je moken lessons to learn. Lizzie, het eerste onderwerp. Ja, het was de week van twee mooie tradities. Te beginnen met oud en nieuw. En in het kielzocht daarvan kwam die andere kerstverse Hollandse traditie. Het supersnelrecht. De kruiddampen op straat zijn nog maar net opgetrokken. En nu al moesten vier verdachten zich bij de rechtbank van Den Haag... verantwoorden voor wat ze hadden gedaan. Gaat u zitten... In totaal moesten 16 raddraaiers, schobberjakken en schavuiten zich bij de supersnelrechter verantwoorden voor hun daden. Die 16 personen worden verdacht van, van zwaardere geweldsfeiten. Je moet denken aan bedreigingen, mishandelingen of, uh, of ernstige, ernstige eh, zware vernielingen. Brandstichtingen bijvoorbeeld. Ja, nou, het is gewoon absoluut dom en stom. Agenten slaan brandstichten, zielige diertjes op met strijkers. Kunnen we heel duidelijk over zijn. Dat moet je gewoon echt niet doen. Maar er zaten ook mensen bij, nou laten we zeggen, die hebben hun oudejaarsnacht wel heel bijzonder gevierd. We waren in de Efteling. Toen uh, uh, hadden we wat op. En toen zaten we in een winkeltje. En ik pakte een sprookjesboek. Toen uh, zijn we weer uitgelopen uit de winkel. Maar ik had dat sprookjesboek nog in mijn hand. Ja, een sprookjesboek jatten uit de Efteling. Dan ga je echt <laughs> ver. En dus kwam ook daar de politie erbij. Wij worden meegenomen, overgedragen aan de politie. En uh, het zijn we hebben 13 uur in een cel gezeten. We hebben wel heel leuk gehad. En uh, 20 uur uh, taakstraf. Ja, ze hebben het gelukkig erg leuk gehad en maar 20 uur taakstraf. Even serieus. De kritiek is dat veel te veel van deze supersnelrechtkandidaten wegkomen met een veel te lage straf. Bijvoorbeeld. Een veelpleger die een jongen van 16 met een honkbakknuppel bedreigde en riep... Opkankeren, ik sla je de kanker. Dat is voor. Wil je alsjeblieft weggaan? Hij mocht na één dag cel weer naar huis. Het Openbaar Ministerie had 16 dagen cel geëist. En niet alleen in deze zaak was de eis veel hoger dan de straf. Het OM gaat daarom in alle supersnelrechtszaken in hoger beroep. Dat zei OM-baas Herman Bol haar gisteren. Wij vinden dat hier een grens is overschreden. Daarom vinden wij dat er een stevige reactie op zijn plaats is. En daarom vinden wij dat er opnieuw naar gekeken moet worden. Omdat wij heel goed nagedacht hebben over de eis. En die eis goed hebben onderbouwd. De politiebond is ook absoluut niet te spreken over de lage straffen in het supersnelrecht. De minister die spreekt altijd spierballentaal. Handen af van de hulpverleners, krachtdadig aanpakken, zulke lui. Maar in de praktijk blijkt dat dat helemaal niet gebeurt. En dan zijn leden die... En vooral die leden die bedreigd zijn in, uh, bij Oud en Nieuw, die zijn natuurlijk erg boos. Ja, En dus wil dat de, de bond dat het supersnelrecht gewoon maar helemaal wordt afgeschaft. En wat de minister daarvan vindt... Wacht even, ik moet mijn das even goed doen. Ja, zijn reactie die komt nog. Kortom, OM boos, politie boos, hollebolle boos, opstelten met een scheve das. Tijd om er een punt achter te zetten, Willemijn. Doen we. En zeker ook over het supersnelrecht. Maar eerst even, hebben jullie zelf last gehad van nieuwjaars hooligans... Nee, ik ja, ja ik moest van de noorden van de stad naar het zuiden van de stad. En, uh, en dat is wel echt alsof je door een, uh, nou ja, een enorm park aan bommen uh, moet afleggen. Dus Oorlogsgebied, <lacht> heb ik ook al gehoord. Ja. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Maar ik heb voor de rest nergens persoonlijk last van gehad. Maar echt dingen naar je hoofd gegooid? Nee, dat, dat niet. Nee. Maar wel dat je dingen moet ontwijken op straat. Maar ja. wie is ook gek om rond twaalf op straat te gaan fietsen? Ik dus. Maar goed, <lacht> dat lag dus niet aan hen. Goed, dat dus niet. Um, um, Eerst, voordat we dat over de supersnelrechten hebben... even over de kritiek op die, op die Haagse rechter. Die heeft veel te laag gestraft... want die wilde niet oud en nieuw bestempelen als een speciale avond. Uh, Michiel, jij als advocaat... je hebt je kapot geërgerd aan al die kritiek op die rechter. Klopt. Uh, met name alle kritiek inderdaad in de media. Deze rechter is een man die ik al heel lang ken... en die keurig altijd zijn werk doet. Mm. Um, straft helemaal niet laag. Het enige wat hij zegt is... oud en nieuw is geen andere dag dan iedere andere dag... En dat is een hele logische reactie, want je zou het maar eens omdraaien. En tegen die hulpverlener die op 23 maart euh, bedreigd wordt of geslagen wordt... daar moeten zeggen, die straf die deze verdachte krijgt... die is de helft lager als wanneer het was gebeurd op Oud en Nieuw. Dat snap ik, dat, dat, dat kan ook niet. Maar als je dat nou weer eens omdraait... en gewoon laat maar zeggen, aan mensen laat weten dat Oud en Nieuw een speciale avond is... waarop er gewoon harder gestraft wordt... Dat, dat, zou, dat zou een werking kunnen hebben, misschien... in de richting van mensen die, uh, die wat zouden willen doen op zo'n avond. Een werking? Je bedoelt dus op andere avonden mag je harder slaan? Ja, nee, ik. ja, dus nee. wordt dan op de oneven dagen hard mag slaan... en op de <laughs> dagen niet meer. Ja, maar ja, ik, ik vind het wel een beetje raar dat je een avond waarin... Uh, 16, 17-jarige jongen, jongens met nitraatmatten... Uh, volledige uh, kinderspeeltuinen opblazen en auto's... dat je dat gaat bestempelen als een gewone door do do do do de weekse maandagavond. Dat klopt ook niet. Nitraat. Nee, maar dan zou je de straf op het, het ontploffen met nitraatmatten... Moeten verhogen. Of misschien met een beter argument aankomen in plaats van welke dag het is van ja, het jaar. Hè? Ik, ik, ik vraag me af of dat nou een heel sterk argument is om uh, uh, de beslissing van de rechter onderuit te werpen. Ja, ja. Het is sowieso zo dat, dat je kan zeggen. Um, uh, de straffen moet op een aantal punten omhoog. Zeker als je dingen gaat opblazen. Nou, daar kan je best iets over zeggen. Um, het is natuurlijk niet helemaal. Uh, uh, zo dat in het strafrecht helemaal nooit een uitzondering wordt gemaakt. Voor er zijn bepaalde ook noodvoordelingen. Precies, want bijvoorbeeld als je ja. een begrafenis hebt en die verstoor je... Ja. dan is het omdat het zo'n ja, zo kwetsbaar moment is... kan je een hogere straf krijgen als je dat verstoort... dan een normale bijeenkomst Dus 4 mei dode herdenking ja. Dus wat dat betreft is er wel degelijk voor de rechter... in sommige gevallen de mogelijkheid om te zeggen... nou, we gaan harder straffen omdat het een bepaald maar wat, moment is. Wat vind is. jij er dan van, Boris? Dat in dit geval die rechter even zegt... nee, het is gewoon een avond als alle anderen. Nou ja, hij heeft juridisch helemaal gelijk... want dat staat in de wet niet anders. Hè, of, of in ieder geval begrafenissen en dat soort officiële bijeenkomsten. daar is wel iets voor geregeld. Niet voor oud en nieuw. Maar je zou je natuurlijk, voor je, je, gevoel je zou, zegt? Je, nou terecht? ja, kijk, weet je, het punt is. Uh, bij Koninginnedag, maar ook bij Oud en Nieuw. is het wel zo dat iedereen zijn feest viert op straat. Dus je hebt wel een soort van. Um, een kwetsbaarheid voor iedereen en dat als eentje het verpest dan kan dat de hele atmosfeer omdraaien op straat ja. dat, dus is, op dat zichzelf... is precies ook wat Bolhaar zegt hè? de hoogste baas bij het OM die ja. zegt je bent met z'n allen op straat dan heb je ja. dus het slaat snel om dan is de verantwoordelijkheid dat het niet omslaat ook groot ja maar da, maar als je dat als je dat wil als je dus dan echt harder wil straffen omdat je met z'n allen zeg maar het feest op straat vindt dan moet je dat de wetgever dus de Tweede Kamer en de regering laten veranderen als een speciale dag of daar ja. iets in de wet voor maken maar je kan die rechter nu nee. niet kwalijk nemen die dat hij mij, dat niet maakt. vindt in de nee. het wetboek dus hij is geen wetgever. Ja, precies, hij is geen wetgever. Hij, hij kijkt er maar gewoon naar of het erin staat. Het probleem is, dat, dat veel, meer veel meer politiek. Wat, wat er ook gezegd werd, is dat er de spierballentaal uh, geroepen wordt... door bijvoorbeeld een opstelte van pakken het aan. En om de rechtelijke macht heeft die, heeft die macht ook dus blijkbaar is, niet eens. Nou, niet je, de macht is er natuurlijk wel, want de maximum straffen liggen veel hoger. Dan kan je jaren gevangenisstraf opleggen. De supersnelrechter mag maximaal tot één jaar gaan. Want dat is technisch gezien een politierechter. Mag mm -hmm. niet meer dan twaalf maanden opleggen. Um, dus dat maximum, dat zit er... Wel in. Um, maar je moet een onderscheid maken. En dat heeft deze rechter precies gedaan. De officier van justitie op de zitting. Ik sprak Saskia Belleman van de Telegraaf gisteren nog. Die zat erbij. Verslaggeefster van de Telegraaf. Ik heb de officier van justitie geen enkel argument horen aanvoeren... dat Oudjaarsavond anders bestraft moet worden... dan het enkele feit dat het Oudjaarsavonds is. Avond is. En dat, um, dat neemt de rechter niet over. En dat motiveert hij ook, waarom hij niet overneemt. En dat doet hij uitstekend. Maar wat denk jij dan? Dat, dat, bedoel, zit er iets achter dat het OM nu zegt van. Ja, dat moet, dat moet zwaarder worden bestraft? Is het een soort van. dat vindt het publiek leuk, dus dat gaan wij ook roepen? Dat denk ik. Nou, Het kan ook een ja? signaalfunctie zijn. Er kan ook best wat inzitten. Wat jij eigenlijk ook al hè, zei Boris. Er zijn uitzonderingen. En Als we dat met z'n allen vinden. En als de Tweede Kamer dat vindt. Dan kan daar op de een of andere manier iets aan gedaan worden. Maar kan en de niet... vraag is overigens wel. Los van of dat kan. En dat kan dus wel als de Kamer dat Uiteindelijk wil. wel. Is de vraag een beetje ook of het, uh, het helpt te voorkomen. Want je wil natuurlijk dat. Waarom, waarom we straffen in Nederland. Ja. Eén omdat je vindt dat, dat het hoopt afschrikt. Dat je geen rare dingen doet. Dat je bang bent voor de straf. Ja. En twee ook om. Onder andere te zeggen, je hebt iets misdaan... we geven je een, een straf omdat we je willen wraken. Nou. Het is niet zo dat als je nou maar de straffen omhoog gooit, dat dan per definitie de hoeveelheid misdaad afneemt. Dat, dat weten we uit alle onderzoeken. Ja. Dus de vraag is ja. ook of je, of door dit soort uh, strafverhoging, de hoeveelheid misdaad op zo'n nacht gaat afnemen. Je kan hooguit zeggen: iemand die zich dan misdraagt, die gaan we gewoon harde straffen uit maar, maar het voorkomen ervan. Maar, maar Boris, als je dan nou kijkt naar zo'n avond als oud waarin het dus gewoon eigenlijk standaard gebeurt, dat het is dan ja. een rustige avond met 8000 aanhoudingen ja. of weet ik veel wat er het, ja. ja. het, het, het, het waren dit jaar maar 47. Hm. Auto's, weet je? Ja, dat, is ja. toch ook, dat is toch nee, ook een idioot iets? Dus met maar wat, onder... moet er, wat moet er moet dat, is het dan? Ligt het, dan aan, ligt het alleen, puur alleen bij de politiek? Wat is het dan? Nee, het ligt uiteindelijk natuurlijk bij de mensen die dat doen. Ja, ja. maar ja, daar zou je dan ja, zo... toch iets, iets strafrechtelijks ja. mee moeten, denken. Kijk, ik. je ja, moet ja. een paar dingen doen. Je, je kan dingen in de rechtspraak gaan aanpakken. Je kan iets met preventie doen. Maar uiteindelijk heeft het ook te maken met dat jongeren... want het zijn toch ook vaak jongeren... dat die uh, een beetje strak worden gehouden door de ouders. Dat ze elkaar ook een beetje in de hand houden. Uiteindelijk is het uiteindelijk mensen hun eigen verantwoordelijkheid. En daar begint het mee. Dus als we zoveel geweld zien op zo'n avond... dan heeft het vooral ook iets met de samenleving te maken. Maar even Michiel, Kekken, jij, als advocaat, jij zegt, jij zegt... juridisch gezien is er gewoon geen reden om dat zwaarder te bestraffen. Nee, je moet het motiveren op het moment ja, dat er een omstandigheden... En dat kan dus niet. Nou, de rechter die krijgt iedere uh, zaak krijgt een dossier op zijn bureau... en dan moet hij kijken, hoe ernstig is het feit? Wat zijn de omstandigheden van het geval? En wat zijn de persoonlijke omstandigheden ook van deze verdachte? Vind ik dat deze verdachte een boete moet krijgen... een werkstraf, een gevangenisstraf, voorwaardelijk moet er hulpverlening komen? Hij moet al die dingen afwegen. En dan kom ik terug bij het snelrecht en dan zeg ik dat gaat te kort. He, dat is te kort tijd, dat is ook precies wat de politie zegt. Wij kunnen dat dossier niet tijdig rondkrijgen. Ja. Ik zeg van mijn kant, ik kan uh, het dossier ten aanzien van de persoonlijke omstandigheden... onvoldoende rondkrijgen en die rechter heeft dan onvoldoende om ja. over te beslissen. Een incompleet dossier. En dan zegt hij, u motiveert het niet, meneer de officier... En dan ga ik niet ja. hoger straffen. Ja, want even de, de, het zijn eigenlijk twee dingen. De, de, je hebt het supersnel recht, en dan heb je nog het heeft natuurlijk mee te maken. Maar het geval dat de rechter dat al dan niet als een speciale avond uh, ja. uh, ziet, dat is dat kan dan natuurlijk nog meer voor nog meer straf. Als hij dat wel doet, voor nog meer straf uh, opleveren. Ja. Even dat, dat supersnel recht. Um, jij zegt het werkt niet. Er wordt natuurlijk ook door heel veel groepen deze week. Want, vooral dat argument, er is veel te weinig tijd om een dossier op te Klopt. bouwen. Heb ja. je daar, jij bent advocaat, jij zit ja. er met je neus in. Ja. Heb je daar voorbeelden van? Zeker. Um, laat ik het dan maar, eens, laat ik dan maar eens advocaat van de duivel spelen. Ik stond laatst een, um, een cliënt bij die was aangehouden uh, voor het stelen van twee blikjes bier en een blik hondenvoer. <lacht> um, dat zijn niet de grootste zaken waar je van droomt op het moment dat je advocaat hoort. Het diner. <lacht> <lacht> maar met zijn hond. Um, en die wilde naar buiten. Die werd daar aangesproken door een beveiliger. Die wilde hem aanhouden. Nou, daar zou een schermutseling ontstaan zijn. De cliënt bekent de diefstal en zwijgt over de schermutseling. Er zijn twee beveiligers die allebei er wat over verklaren... maar allebei net iets anders. Er zijn camerabeelden. De politieagent komt naar het bureau. Er was iets mis met... Uh, met het computersysteem, camerabeelden waren het wel, maar konden even niet worden uitbekeken. De zaak komt op snelrecht, officier van justitie zegt diefstal, gevolgd door geweld, strafverzwarende omstandigheid, eist twee ma drie maanden. waarvan een maand voorwaardelijk. Dus dan zou cliënt netto twee maanden moeten zitten. Uh, en vraagt eigenlijk om aanhouding omdat hij die beelden wil zien. Ik zeg: u brengt die zaak aan op deze zitting. Dus ik wil ook dat u hem vandaag afdoet. Want ik zag dat bewijs zit er niet in. Er zijn twee beveiligers die elkaar tegenspreken. De cliënt zegt er helemaal niks over. En er zijn videobeelden die de rechter wil zien in het kader van de waarheidsvinding. Nou, zo is maar gegaan. door het snelrecht waren die, die beelden waren niet beschikbaar. Nee, die waren, en dus werd hij voor minder veroordeeld. Als daar een week gewacht was, dan waren die beelden er geweest. En dan hadden we kunnen zien of hij wel of geen geweld had gepleegd. Ja. Dat weet ik niet. Hij heeft er niks over gezegd. Beveiligers zeggen allebei dat het wel gebeurd is alleen allebei wat anders. De een ja. zei dat hij geslagen had en de ander zei dat hij geschopt had. Dus het kon, in dit geval pakt het voor de verdachte goed uit. Ik vond het maar, fantastisch. En dat, en dat is veel vaker zo, of niet? Dat, dat, dat het voor de verdachte goed uitpakt. Zeker. Maar, maar moeten we dan, de dan konf... niet even, we dan niet even terug je... naar, de, naar het nee, nee. idee waarom het überhaupt ooit bedacht is? Dan dat supersnel recht? Nou, de supersnel recht vind ik uh, in principe een uh, heel goed idee. Uh, omdat, je, omdat bij bepaalde vergrijpen, met name wat kleinere vergrijpen. Uh, met name begaan door jonge mensen. Het heel belangrijk is dat er snel gestraft wordt. Jij doet iets fout en dat je ook direct een sanctie krijgt. En dat, dat zijn dan niet de zaken waar echt mensen om worden gelegd... en met knuppels elkaar te lijf gaan. Maar het gaat bijvoorbeeld over kleine vernielingen, middelgrote vernielingen. En dan blijkt het, ook uit onderzoek, het heel goed te zijn... dat jongeren, met name dus jongeren, snel um, uh, hun straf krijgen. Het is daarvoor wel, dus dat principe vind ik heel goed. En dat blijkt ook wel uit de wetenschap en ook uit de feiten... dat dat op zichzelf voor die groep goed werkt. Je moet wel heel goed uitleggen uitkijken dat je de twijfelgevallen... en de gevallen waar we het net over hoorden, de advocaat dat je dat natuurlijk wel even apart zet en zegt van... jongens, oké, okay, daar gaan we op een ander moment wat dieper in graven. Dat is minder overzichtelijk. Dus als het zorgvuldig gebeurt, kan het juist helpen... om ervoor te zorgen dat bepaalde jongeren... die van het verkeerde pad af, van het pad af gaan, het dat afgaan Maar is dat juist eh, om nou, het dat probleem, voorkomen. de zorgvuldigheid? Ja. Hè? ja, maar dan moet je dus je steeds het, blijven heffen Hoe kun je inschatten hè, hoe lang je tijd nodig hebt... om het zorgvuldig te doen? En nu zie je met het voorbeeld wat jij net noemde... dat er dus eigenlijk een, een extra toeltje in de tas zit van de advocaat, handel maar Dank vandaag lekker af. Uh, want ja. dan uh, komt mijn cliënt ja. vrij en uh, niets aan de hand. Ja. Ja, ja. Maar ja. U, en u wilde uit... het snel. Ja. U, wilde, u wilde, be... u wilde ja. het supersnel. Ja. Maar even terug naar het punt van Boers, want dat is heel interessant. Er zijn inderdaad onderzoeken waaruit blijkt dat... Um, Jongeren erbij gebaat zijn om heel snel te straffen, omdat ze daarvan leren. Dat doe je met katten ja. ook. Op het moment dat die ergens in de hoek plassen, dan spuit je er met een plantenspuit op. En dat werkt doe op het moment dat? dat ze jong zijn. <laughs> maar op het moment dat mensen en, ouder kinderen. zijn, dan werkt dat kennelijk niet meer. Tenminste, ik ken geen studies waaruit blijkt dat op het moment dat je ja. ze onmiddellijk straft, dat dat helpt, sterker ja. nog, het tegendeel. Want wie, zijn er, wie staan er op die snelrechtzitting? Dat zijn de veelplegers. Ja. En die komen na twee weken weer vrij. En twee weken later uh, word ik weer gebeld door dus de politie. Dat is heeft in dat geval helemaal geen zin, nee, want dus, ze staan weer en weer voor de. Er is, nu, er is nu ook wel een, uh, gezegd door een aantal politieke partijen... er moet een onderzoek komen, een werking ervan... en bij welke groep het wel werkt en waar het, waar het niet werkt. Nou, dat lijkt me heel verstandig. Maar om nu direct te gaan ja. gillen in de media... het supersnelrecht moet direct weer worden afgeschaft. Ja, dat is echt onzin. Want het uh, kan snel... soms heel goed werken. Is het ja. supersnelrecht dan alleen maar ontstaan vanwege de behoefte... om die, uh, he, uh, die, die kleine criminaliteit snel te bestraffen? Of omdat er natuurlijk toch al jaren geklaagd wordt... over het gebrek aan snelheid waarmee uh, uh, ja, de rechtszaken functioneren en uitspraken worden gedaan. Hè? De lange wachttijden. Be beide denk ik. Hè? Ja, ja ik, ik denk inderdaad voornamelijk de roep uit de, de maatschappij was het. Uh, maar we zien dat het gewoon niet werkt. Maar is die roep... je nou, roep... Ja, roep is toch voornamelijk Dit soort, voorbeelden, voornamelijk jij, dat, dit soort ja. voorbeelden, die voorbeelden die jij net geeft... dat ene voorbeeld van het gaat niet zorgvuldig... Dat, dat is geen incident in jouw ogen. Nee. Dat gebeurt heel vaak. Dat gebeurt heel vaak. Maar wat ik nog veel erger vind... Um, is mensen die um, veroordeeld worden... zeggen tot die... Laten we terug naar mijn voorbeeld van daarnet. Die man die wordt wel veroordeeld um, tot die drie maanden gevangenisstraf... van een maand voorwaardelijk. En, en ik zeg, dat kan niet. En we gaan die beelden bekijken. Ik ga dus in hoger beroep. En dan komen die beelden, die komen na drie maanden worden die door de politie opgestuurd... aan het Openbaar Ministerie. Na acht maanden zitten we bij um, het gerechtshof. Daar blijkt inderdaad, klopt, helemaal geen geweld gepleegd. Wordt alsnog vrijgesproken, alsnog veroordeeld tot die week gevangenisstraf. Maar heeft inmiddels wel die drie maanden uitgezeten. En daar krijgt hij geen dubbeltje voor. Dan krijg je niet compensatie. Nee. Op het moment dat je op een klein onderdeel veroordeeld wordt, oh, dan krijg je geen compensatie meer. Ik heb een buskaart-idee. Van, uh, dus, ja. Ja. en je telefoon zelf ja, ophalen. Hoger, ja. ho hoger beroepssnelrecht, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Ik nee. hoorde nu dat het Openbaar Ministerie het binnen een maand gaat doen. Nou, dan wil ik het telefoonnummer van die officier, want die bel ik voortaan ook op. Goed. Nou, veel scepticisme hier aan tafel, hoor ik. Behalve dan Boris uh, uh, van de hand. Uh, uh, ja, als het goed wordt uitgevoerd, ja, goed is uitgevoerd dan is het maar goed. Geldt ja, ja. dat, dat ja. niet ja. voor alles? Ja, dat kan de wereld niet uit. Dus daar moet je meneer opstellen maar een beetje beter op gaan letten in plaats van grote woorden gebruiken. Zometeen veel meer van Mariska Hulscher, Boris van Ham, michiel Kuip... Lizzie Dierks, Erik Corton En Willemijn veen En lekkere muziek. Ja. ja, ik heb hem, hè, die Finn. En ja, Raf en Sil, niet te vergeten. Wie? Nee. Ja. Nee. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zegt een punt. Achter de week. Ja. Ja.